Vier uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is opgelopen tot boven de 100. De storm Bopa kwam gisteren in het zuiden van de Filipijnen aan land met veel regen en windstoten met uitschieters van 210 kilometer per uur. In één dorp vielen bijna 50 doden. Een deel van de slachtoffers schuilde in een school in het gemeentehuis. Ze werden verrast toen het water dat zich op een bergtop had verzameld met veel geweld naar beneden kwam.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 het leenstelsel voor studenten en het schrappen van de OVJ-kaart. -ja het Duitse aardgas- en oliebedrijf Wintersal... heeft voor het eerst in lange tijd olie gevonden... in het Nederlandse deel van de Noordzee. Uit het nieuwe veld kunnen minstens 30.000 vaten olie worden gewonnen... en mogelijk aanzienlijk meer. Het veld ligt 120 kilometer ten noorden van Den Helder. Het weer, er trekken enkele winterse buien over het land... waardoor het lokaal glad is... Overdag veel bewolking en enkele winterse buien. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Robert Smit en Ingeloe Stol.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 Vandaag is het woensdag 5 december. Dit uur, dankzij Lea Bouwmeester van de PvdA... is de eigen bijdrage voor de GGZ weer geschrapt. Er dreigt nu al een kerstbomentekort in Nederland. En schakelen we live met Zwarte Piet op het dak ergens in Nederland. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800 1121 of Twitter met hashtag WNLNacht. Het is bijna niet meer te volgen wat de plannen zijn van het kabinet... rondom de eigen bijdrage voor de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. In het herfstakkoord tussen PvdA en VVD was de eigen bijdrage al van tafel... maar in het regeerakkoord werd deze bijdrage voor 2014 weer opgenomen. Dankzij een motie van Lea Bouwmeester van de PvdA... is de eigen bijdrage toch weer geschrapt. Paul van Hooy is directeur van de GGZ. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij u hangt de vlag, denk ik, uit. Ja, we zijn wel heel blij dat we nu, uh, en het is inmiddels al de vijfde keer, uh, uh, ervoor hebben gezorgd dat de eigen bijdrage verdwijnt. En we hopen nu eindelijk definitief. Is het nu eindelijk definitief, denkt u? Ja, ik denk nu is het voorbij. Nu is er een volledige gelijkskakeling tussen wat er in de ziekenhuizen en in de GGZ gebeurt. En uh, zowel VVD als Partij van de Arbeid hadden al eerder aangegeven dat ze deze eigen bijdrage eigenlijk niet wilden. Ik denk dat hier een beetje per ongeluk in het regeerakkoord terecht is gekomen in op het laatste moment. En, uh, en nu dan dus definitief verdwenen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, de eigen bijdrage is dus geschrapt nu. Wat gaat dit betekenen? Nou, dat betekent dat uiteindelijk uh, er een gelijke toegang is tot de zorg voor ggz patiënten en voor patiënten die aan het ziekenhuis moeten. Dus het maakt niet meer uit of je nou iets aan je hart hebt of aan je been. Of dat je een psychose of een depressie hebt. Je hebt gewoon toegang tot. De psycholoog tot de eerste lijns psycholoog, maar ook tot de tweede lijns GGZ, tot de psychiater. En dat betekent uh, voor ons dat, dat wij uh, daarmee ook een erkenning hebben dat GGZ-patiënten gewoon even ziek zijn en even uh, uh, dezelfde toegang hebben als alle andere patiënten in de zorg. Ja, laten we het verhaal even reconstrueren. Want in, de, in, de herfst, in het herfstakkoord was er dus uh, die eigen bijdrage die, die, die bestond niet. In het regeerakkoord stond hij erop plotseling weer wel. Nu is hij er weer niet. Uh, wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven de afgelopen weken? Ja, we hebben geprobeerd, toen we in het regeerakkoord eigenlijk heel verrassend... In ineens weer terugkwam, hebben we eerst dus met de regeringspartij gekeken... hoe is dat nou zo gekomen? En dat had ermee te maken dat er nog wel een eigen bijdrage was in de eerste lijn voor de GGZ, voor de eerste lijns psycholoog. En wat hield en... dat in? Dat betekent dat als je naar de eerste lijns psycholoog ging, dat je per consult, wat ongeveer 80 euro kost, gemiddeld uh, 20 euro zelf moest betalen. Mm -hmm. En daarvan was de mening van een aantal mensen van ja, dat is toch raar dat je voor de eerste lijn wel een uh, eigen bijdrage moet betalen. En als je naar de tweede lijn gaat, niet. En ze hebben gemeend die te moeten gelijkschakelen. Ingekomen. Zo is je er ingekomen, Terwijl eigenlijk uh, natuurlijk altijd het idee was van ja, als je eenmaal in die complexe tweede GGZ komt, dan ben je verwezen, dan ben je ernstig ziek. Ja, dan moet je daar gewoon vrije toegang toe hebben en moet je ook onmiddellijk in de zorg kunnen. Het zijn natuurlijk ook vaak mensen die heel weinig geld te besteden hebben. In hoeverre heeft u uh, als, GGZ, als GGZ nou daadwerkelijk een rol gespeeld? Ja, het is toch wel belangrijk geweest, want we merken in dit regeerakkoord dat het voor de regering vooral belangrijk is dat ook de financiële opbrengsten gehaald worden. Het hele financiële kader, we zitten natuurlijk in moeilijke financiële tijden in Nederland, is belangrijk. Dus wij hebben gekeken of we binnen de totale ruimte die er is voor de GGZ om zorg te verlenen, of we daar uh, geld konden vrijmaken uh, wat dezelfde opbrengst oplevert als de uh, opbrengst die die eigen bijdrage zal opleveren. Daar hebben we samen met de eerstelijnspsychologen psychologen uh, naar gekeken... en met onze collega's in de GGZ. En uiteindelijk een oplossing geprobeerd te vinden... hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Dus, dus de beschikbare middelen blijven hetzelfde. En dat betekent dat wij allemaal een beetje zuiniger moeten gaan werken. Dat er een beetje minder geld is voor de GGZ in de toekomst. Want dat we daarmee onze patiënten vrije toegang hebben. En tweede was natuurlijk ja, die regeling, dat was een hele dure in de uitvoering, want je moest per behandeling gaan uitrekenen uh, een percentage van de behandeling en dat in rekening gaan brengen. Dan moesten de verzekeraars rekeningen voor gaan sturen. Het moest allemaal bijgehouden, geadministreerd, geadministreerd en afgerekend uh, worden. En de bevraaging van die uitvoering, dat is ook een deel van de opbrengst natuurlijk. Het was in principe eigenlijk niet rendabel? Nou, in elk geval uh, was het een dure regeling in de uitvoering... Uh, die in totaal ongeveer 30 miljoen euro moest gaan opleveren. En een belangrijk deel van die baat die zouden opgaan aan de uitvoering daarvan. Ja, nou, En nu gaat de staat veel geld mislopen, nu, doordat de eigen bijdrage is geschrapt? Nee, want het totale kader voor de gegezet blijft hetzelfde. Dus dat betekent dat er een klein beetje minder ruimte is voor de, uh, voor de instellingen in 2014. Hè? Want we hebben het over 2014 hier. Ja om extra zorg te leveren. Nou, dat zullen we ergens moeten invoedienen... om te zorgen dat we wel alle patiënten kunnen behandelen. Ja, en we besparen behoorlijk wat. En dat zit name bij de verzekeraars natuurlijk... in de administratie van deze regeling. Heeft u Lea Bouwmeester al een bloemetje gestuurd? Ja, zeker. We hebben goed met haar samengewerkt. Uh, we zijn blij dat zij zich... en dat doet ze altijd al heel erg ingespannen voor de GGZ. Ze heeft de afgelopen twee jaar ook op de bres gestaan... Tegen deze eigen bijdrage en tegen andere dingen die de GGZ overkwamen, in alle bezuinigingen. En we zijn heel blij dat ze die lijn heeft doorgezet. Dat is natuurlijk toch ook haar eigen partij is die nu in de regering zit. Nou, laten we hopen dat het zo blijft voor u. De eigen bijdrage voor de GGZ is dus weer geschrapt. Paul van Rooij, directeur GGZ. Dank u wel. Graag gedaan. Am I bad?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 So stunned. Van de script. 25 januari staan ze ook in het Zero Dome. Het is 12 minuten over 4. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. De kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. en wij nemen ze met u door in het krantenoverzicht.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 Rondom de evacuatie van zo'n 300 flatbewoners van de wijk Kanaleiland in juli van dit jaar is aan alle kanten gefaald.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 De Fransen herdenken de Goedheiligman echter zonder zwarte pieten, uitbundige surprises en suikergoed dat de kamer in wordt gesmeten. Vandaag presenteert Nederland zijn belangrijkste gebruiken aan de UNESCO-leden. De populaire Goedheiligman zal zo snel niet in onmin raken, denkt Strauwen. De Sint weet zich altijd aan te passen aan de tijd. In de 19e eeuw was hij nog een boeman die jongetjes meenam naar Spanje... om ze tot pepernoten te vermalen. Toen in de jaren 60 de opvattingen over opvoeden veranderden... gooide hij zijn zak overboord en werd hij een kindervriend. Alle basisscholen moeten wetenschap en techniek gaan onderwijzen. Aankomende leerkrachten worden daarvoor voortaan op de PABO klaargestoond. Dit willen de coalitiepartijen VVD en PvdA, staat in de Volkskrant van vandaag. Het regeerakkoord voorziet in 100 miljoen extra voor de beta-leraren in het voortgezet onderwijs. De Tweede Kamerleden Anne Wil-Lucas van de VVD en Tanja Jatna Nansing van de PvdA besteden dat liever in het basisonderwijs. Zij willen de onderwijsbegroting deze week in de Kamer daartoe wijzigen.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 Ook in de Volkskrant van Müller tot Messi in 40 jaar. Als Lionel Andres Messi alias De Vlo vandaag met Barcelona tegen Benfica... in de Champions League één keer scoort... even het doelpuntrecord in één jaar van Gert Müller. Ook bekend als Der Bomber. Maar misschien maakt Messi wel twee doelpunten of drie, wie weet. De jacht gaat gepaard met ontspanning. Zijn club Barcelona is al geplaatst voor de laatste 16. Benfica en Celtic strijden om de tweede plek in de achtste finales.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 En tot zover het krantenoverzicht. Het is 5 december en dan kunnen we één onderwerp natuurlijk niet verzwijgen. Sinterklaas. Vanavond worden er weer miljoenen cadeautjes uitgepakt tijdens pakjesavond. Maar ook vannacht wordt er natuurlijk gewerkt door Sinterklaas en zijn Pieten. We hebben het nummer van één van deze Pieten bemachtigd. Goedemorgen Piet. Ja, goedemorgen. Bent u al op pad? Nou, op dit moment nog niet. Ik ben nog uh, aan het voorbereiden. Met mijn extra warme thermokleding aan en de warming-up en de rek- en oefeningen. En daarna ga ik de daken op. Oh, want zwarte pieten moeten echt warming-ups doen? Ja, zeker. Het is uh, s'nachts vooral wat uh, een aantal graden kouder. Dus dan moeten we extra goed uh, opletten op wat we allemaal doen. En ja, een spiertje verrekken, dat is zo gebeurd natuurlijk. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Wat staat er voor vannacht op de planning? Nou, vannacht is uh, eigenlijk de laatste avond dat we echt schoentjes gaan vullen. Dus uh, dat is uh, de planning voor de hele avond. Ja. En, en welke kinderen gaat u blij maken? Zitten ze in Amsterdam of in Utrecht of in Maastricht? Nou, Sinterklaas heeft uh, deze nacht mij toebedeeld om in het oosten van het land werkzaam te zijn. Ik mag uh, de regio Twente gaan doen. In boeken over u en Sinterklaas zien we altijd mooie huizen, gezellige taferelen. Uh, is uw bestaan werkelijk zo sprookjesachtig of is het toch wel heel erg hard werken? Nou, natuurlijk moeten we wel heel erg doorwerken, maar Sinterklaas heeft zoveel pieten dat... Zo nu en dan die sprookjesachtige taferelen wel kloppen. Maar over het algemeen, ja, door weer en wind gaan we natuurlijk. Als het regent, dan is het niet zo sprookjesachtig en zijn we gewoon buiten. Ja, Piet, kunnen we iets afspreken? Wij zitten hier tot zes uur nog. Uh, is ja. het goed als we u voor die tijd nog even opbellen? Nou, ik denk dat dat nog wel moeilijk, ja. Nou, wie weet dat we straks Zwarte dan, Piet dan nog heel even aan het werk uh, gaan horen. Dankjewel, tot zo. Tot straks. Zometeen gaat onze verslaggever Annette Schut trouwens ook... naar het huis van Sinterklaas. Maar eerst muziek, Me and Mrs. Jones van Michael Bublé.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 It hurts so much inside Michael Bublé, me en Mrs. Jones hierbij nu al wakker op Radio 1. Het is inmiddels zeven voor half vijf. Wij zitten hier nog wel even. Soms ga je ergens heen en voldoet het toch totaal niet aan je verwachtingen. Het overkwam onze verslaggever Annette Schut. Ze ging namelijk, in het kader van 5 december, naar het huis van Sinterklaas... in Museum Katerijnen in Utrecht. Waar ze, zoals verwacht, Sint en Piet ontmoet... maar ook een hele gruwelijke mythe ontrafelt. De klasje kom maar binnen met je knecht en we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd voor dat. Onze feestdagen, dat zijn eigenlijk christelijke feestdagen. Waarom hebben we vrij met kerstmis en Pasen? Een hele hoop mensen weten dat niet meer, maar vinden het toch belangrijk om dat te weten. Dus vandaar hebben wij een wat vrolijke tentoonstelling gemaakt... met daarin uitleg over die feestdagen. En, voor, en bij Sint pakken we een iets andere doelgroep. Daar richten we ons op de gelovers, de kinderen van nou, wat is het, drie tot, tot met zeven... En daar maken we een mooie Sint-ervaring voor. En, maar onze onderliggende, uh, het onderliggende idee is toch ook wel educatief. Anita Haverkamp, u bent van het, van het museum. Dit is vooral, u zei het net zelf al, gewoon heel leuk voor kinderen. Het huis van Sinterklaas. Wat wilt u dan toch ouders bijbrengen? Nou, dat die, dat die Sinterklaasviering een hele lange traditie heeft. Het is al in de 13e eeuw dat hier in kloosters en op scholen het Sinterklaasfeest wordt gevierd. Het Sinterklaas is namelijk de beschermheilige van de scholieren. En dat komt omdat er een legende is over die heilige Nicolaas... Dat hij eh, als bisschop op reis was in zijn bisdom. en door een groot eng bos moest. En midden in dat bos stond een herberg. Maar wat was daar nu gebeurd zeven jaar geleden. voordat Sinterklaas daar kwam? had die herberg drie scholieren ontvangen. Heeft hij die drie scholieren gedood. en ingepekeld in een vat in zijn kelder gestopt. met het idee van: nou, dan heb ik lekker vlees. als er nog eens wat andere mensen komen. God. Wat een cru verhaal. Ja. Ja, Het is ongelooflijk maar waar, maar ik ben in het huis van Sinterklaas. Samen met de Piet zonder muts. En het verhaal draait geloof ik helemaal om jou. Ja, het draait helemaal om mij. Ik ben namelijk zo dom geweest om mijn muts kwijt te raken. En hij is nergens meer te vinden. En hij slaapt hier echt? Hij slaapt hier echt, ja. Iedere nacht gaat hij hier naar bed. Zijn pyjama die ligt daar nog uh, naast. Die wordt opgevouwen door alle kinderen. Een, een beetje een groot wit nachthemd? Een groot wit nachthemd, ja. Zeven jaar later komt Sint-Nicolaas en op het moment dat hij daar komt... denkt hij, dat is hier iets niet pluis. En hij komt binnen en hij zegt tegen die herbergier... Oh, kan ik hier overnachten? Ja, natuurlijk, edele heer, u kunt overnachten. Komt u binnen, ik heb nog wat lekker vlees in de, in de kuip zitten. Ik ga het wel voor u halen. Nee, zegt Sint-Nicolaas, laat mij het maar eens zien. En hij gaat naar de kelder, hij loopt voor die herbergier uit en gaat naar de kelder. En hij zegt, maak die, uh, uh, die ton maar even open. Dus die man maakt die ton open. En wat blijkt, die jongens die hij dus vermoord heeft... die komen levend en wel uit die ton naar voren. Nou, het is natuurlijk een prachtig verhaal. Of het waar gebeurd is, daar hebben we het gewoon niet over. Maar het verhaal vertelt dus dat Sint-Nicolaas eh, zich bekommert om zijn medemensen. En in dit geval vooral die scholieren die onderweg waren. En die dus door die gemene herberg hier gedood zijn. En die scholieren zijn de kinderen van nu die geloven? Ja, ja. Precies, want die zitten ook op school. Piet zonder muts. Hallo. Hi. We zijn inmiddels in de werkkamer van Sinterklaas. En zou ik even op de stoel van Sinterklaas mogen zitten? Ja, natuurlijk mag dat. Omdat Echt? u het bent. Ja, komt u maar. Oh wow! Met de in... werkmeiter. Met de met... werkmeiter van Sinterklaas. Op de stoel van Sinterklaas mag ik zitten en ik mag de werkmeiter nog op ook. Daar ga ik op de rode fluwele stoel met de werkmeiter van Sinterklaas op. Dus weet je wat Sinterklaas dan wel eens doet als hij bezoek heeft gehad van kinderen? En dan komen dan allemaal nieuwe kinderen. Maar dan gaat hij ondertussen gaat hij wel even een dutje doen in de stoel. Dan gaat hij gewoon even liggen slapen. Maar dan moeten we dus, voor de, als we daar naar Sinterklaas gaan, dan moeten we natuurlijk heel zachtjes lopen. Want we willen hem niet wakker laten schrikken toch? Kunnen jullie heel zachtjes. dus even op de plaats sluipen. Ja, als muizen lopen, muizen lopen. Als Pieter op het dak. Heel zachtjes. Sinterklaas. Dag, wat gezellig dat u er bent. Hallo. Wie bent u? Annette. En u bent van? Radio 1. Nou, gezellig. Gezellig, hè? En ja. En even langs. Ik dacht, ik wil eens even zien hoe u hier woont. Nou, en hebt u goed rondgekeken? Ik heb zelf stiekem in uw werkstoel gezeten. Nou, dat is die stiekem, vind ik niet erg. Oh, ja. Sinterklaas, mag ik u nog ergens voor bedanken? Ja, natuurlijk. Ik heb vandaag een afschuwelijk verhaal gehoord over drie scholieren... Ja. ...die in een ton waren gedaan en gepekeld om op te eten... Heel lang geleden, toen kwam u en heeft ze gered. Ja, dat is inderdaad het verhaal van heel lang geleden. Dat klopt. Hartelijk dank daarvoor. Maar ik vind het wel een nare verhaal. En ik moet zijn. ik hoor natuurlijk wel eens vaker wat nare verhalen. Maar hier hoor ik gelukkig alleen maar hele leuke verhalen en leuke vragen. En zo hoort het ook. En voor wie het dit jaar gemist heeft... het bed, de werktafel en de werkmijter van de Goedheiligman... zijn volgend jaar weer in het kanterijnenconvent in Utrecht te bewonderen. U luistert daar nu al wakker op Radio 1. En deze nacht hebben wij een hele speciale verslaggever. Hij staat namelijk op het dak en hij heet Zwarte Piet. Goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. Bent u al begonnen? Ja, inmiddels sta ik al uh, op het dak. Is het een beetje dat koud? Het is uh, behoorlijk koud op dit moment, ja. Ja, ja ik kan het me voorstellen. Hoe, uh, hoe koud is het? Heeft u enig idee? Ja, op dit moment vriest het 3 graden. Ai. De voorspellingen waren helemaal goed. Dus het is uh, koud en ook een beetje gevroren. Dus het is wat glibberig op het dak. Ja, en dat is vanuit Spanje natuurlijk wel eventjes andere koek. En dat is een, een hele omschakeling, ja. Dat is wel 20 graden verschil minimaal. Maar u heeft wel speciaal uh, thermokleding aan, toch? Heeft u ons ja. net verteld. Ja, zeker. Daar, ik ben er goed op voorbereid. Maar toch, ja, de, de uitstekende delen zoals mijn handen... die worden nog wel een beetje koud, hoor. Nou, nu, nu ik eigenlijk de gelegenheid zie... Zwarte Piet is aan de telefoon. De vraag die ik mij al jaren afvraag. Hoe is het nou om, om door een schoorsteen te vallen? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk niet zo heel veel traditionele schoorstenen meer. Er zijn er nog wel een aantal. Maar het, is, het blijft altijd nog een hele bijzondere ervaring. Maar hoe is dat? Is dat niet ontzettend pijnlijk? Nee hoor, nee, nee, nee. De schoorstenen, daar is rekening mee gehouden met de bouw. Daar, daar passen we naadloos doorheen. Dat gaat prima. Maakt u vanavond echt niet zo'n ontzettend lange dag. Eerst moet u de schoenen vanavond nog eventjes gaan vullen. En dan vanavond die pakjesavond. Hoe gaat u dat allemaal doen? Nou ja, zoals uh, iedereen die aan het werk is, zitten er natuurlijk een aantal uren tussen en uh, nadat we de schoentjes hebben gevuld gaan we nog even naar bed en dan slapen we een paar uur en dan komen we er weer uit en dan gaan we weer aan de slag. Dus dat kan prima. Wat voor cadeaus heeft u uh, zoal bij u? Nou op dit moment echt de, de, de kleinere schoencadeautjes en een, een, een, een, een tekensetje voor kinderen en wat, wat kleurpotloden en een klein autootje voor de jongens en noem het maar op. Ja. ja. Zullen we afspreken dat u zometeen voor ons even door een, uh, een schoorsteen bent gesprongen... en dat we u dan even bellen als u in een huis bent? Ja, dat moet dat natuurlijk wel heel zachtjes dan, want anders maak ik de mensen ja. wakker. Maar dat is goed. Prima. Bellen we u zometeen nog even terug. Helemaal goed. Ik ben wel heel erg benieuwd waar die naartoe gaat. Ik ook, ja. ja het blijft uh, 5 december, dus... Uh... Misschien wel bij jouw huis, maar ja, dan ben je niet thuis. Denk. Ik zou zeggen, kijk goed op straat of je Zwarte Piet tegenkomt. Het is één minuut over half vijf, dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Zijn lichaam werd gevonden in een huis aan de Aleidenstraat... in het centrum ten zuiden van het Centraal Station. In en bij de woning zijn vier mannen aangehouden. Eén van hen was lichtgewond. Dan over naar Amsterdam. Je hoorde net ook al, er is een grote brand daar. En uh, we spraken de woordvoerder.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 Ja, en dan in New York. Een man die ervan verdacht wordt om, door, om dinsdag een New-Yorker voor de metro te hebben geduwd... die wordt momenteel ondervraagd door de politie. Het slachtoffer werd in het bijzijn van andere reizigers het metrospoor opgeduwd... en hij werd uh, overreden door de trein. Hij overleefde dit niet en de bizarre gebeurtenis werd vastgelegd door een andere reiziger. Die foto die verscheen niet veel later op de website van de New York Post... en dat zorgde voor felle kritiek. Dat was voor het nu het Nieuwsminuutje.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 En tot zover het weerbericht van onze weerman Stijn van Antwerpen. Zometeen de Blind Disco in Amsterdam. Maar eerst Bohemian Rhapsody van Queen. Let you go, let me go, never, never, Let you, you go, let me go. Oh, no, no, no, no, no, no. oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. be elves in the devil put aside for me, for me. Queen met Bohemian Rhapsody hier op Radio 1. Nu al wakker. En als u nog een Sinterklaas cadeautje zoekt... u kunt hem altijd nog, uh, nog ergens krijgen. Waarschijnlijk uh, bij, een, bij de betere cd- of dvd-winkels. Want enkele weken geleden kwam een nieuwe dvd uit van uh, Queen. Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986. Ook toen was het nummer al zes minuten, denk ik. Mm -hmm, ja, ja, dat denk ik wel. Nog, ik heb ze nog wel eens langer gehoord. Zelfs. Kijk, extended versions. Even iets heel anders. Dansende heupen, zwoele blikken, uitdagende truitjes, korte broekjes. Zomaar een paar redenen om een discotheek te bezoeken. Maar ja, het oog wil ook wat. Maar al deze facetten van een discotheekbezoek vallen weg tijdens de Blind Disco... die op 22 december georganiseerd wordt in Amsterdam. Een van de initiatiefnemers is Daan Determeijer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een Blind Disco. Wat gaat er precies gebeuren? Uh, nou ja, jullie zeiden het eigenlijk al dat je uh, al die dingen die je normaal wel ziet, uh, nu niet ziet. Omdat uh, uh, ja, het idee is dat je blind op de dansvloer bent of geblindeerd, zeg maar. Maar is dat wel leuk? Uh, nou ja, uh, het is een uh, nieuw initiatief. We hebben het al wel eens eerder gedaan in uh, Amsterdam. Uh, en dat was eigenlijk een heel groot succes. En dat hebben we nu uitgewerkt tot een ja, vernieuwd concept. En het, ja, het is eigenlijk heel leuk. Iedereen uh, uh, beleeft het heel anders, zeg maar. Je, ja, je voelt muziek meer, je, je, je wordt teruggeworpen op andere zintuigen dan je blikken. En uh, mensen worden eigenlijk losser en uh, schaamtelozer ergens ook. Maar uh, ja, het is... Ja, het is een leuke ervaring. Maar laten we even beschrijven hoe dat dan gaat. Je, je, sta, je staat daar vooraan de, de Sugar Factory zometeen. Nee, je komt, ja, het is in de Sugar Factory en je krijgt bij binnenkomst krijg je een, een bepaalde bril uitgereikt. Uh, die is geblindeerd. Uh, die hoef je niet de hele tijd op te halen. Dat lijkt uh, ons ook een beetje lastig bij het bestellen van een uh, biertje of iets. Want het is ook nog steeds gewoon een normaal feest. Maar het idee is wel dat je op de dansvloer in ieder geval die bril op. Uh, zet, zodat je uh, uh, ja, de muziek anders ervaart... en uh, ook meer moet vertrouwen op uh, andere uh, zintuigen. Ja, en, kun, kun je misschien beschrijven? Want, want ja, ik, ik heb nog niet zo'n heel erg goed idee... Wat, je, wat, wat, wat die zintuigen, hoe die dan geprikkeld zouden moeten worden. Maar kunt u mij een voorstelling geven? Kunt u mij eens meenemen naar een blind disco? Ja, nou ja... Je, uh, ik kan bijvoorbeeld denken de, dat de uh, dj's of de live acts zich laten inspireren door uh, bijvoorbeeld dingen met hoorspelen. Uh, dus uh, met geluidseffecten uh, en dergelijke door de muziek heen werken. Maar er zullen ook ja, randactiviteiten zijn die... Uh, kijk, de, de, de eerste keer dat we het deden was er bijvoorbeeld een, een voelmuur. En daar konden mensen... Uh, ja, op de tast bepaalde dingen voelen. En ik kan daar niet veel over verklappen... want er is een goede kans dat die deze keer ook weer terug is. Maar ja, dat, dat is dan heel erg op de tast gericht. Uh, en er is, was bijvoorbeeld ook toen een activiteit... Uh, dat je uh, moet vertrouwen op een, uh, een partner... die jou met een walkie-talkie door de zaal heen leidt... en uh, waarbij je bepaalde opdrachten moet doen... terwijl de mensen om je heen uh, gewoon aan het dansen zijn... Uh, uh, ja, dus dat soort dingen waar je met, uh, op de tas of op de geur of ge gehoor of smaak zeg maar, wordt geprikkeld. Hm. Dus het is meer dan alleen maar uh, dansen en uh, gezellig uh, kletsen en, uh, en een bier drinken. Wat je gewoon mag doen. Maar ook uh, ja, andere zintuigen prikken. Ja, het, het, gaat, ja. het, gaat, het gaat niet echt om een feest voor blinde mensen. Maar jullie nemen de bezoekers dus zelf het zicht weg. Ik begrijp dat je, dat je bepaalde uh, andere zintuigen zou willen laten uh, prikkelen. Maar toch... Ja, die, dat visuele aspect, dat hoort er toch gewoon bij? Ja, maar het is... Uh, kijk, je hoeft het niet uh, heel serieus te zien... hoor dat, dat uh, we willen mensen laten ervaren hoe het is om blind te zijn. Dat, dat is er natuurlijk wel een onderdeel van. Maar het, kijk, het is natuurlijk wel uh, speelse. Maar uh, het is ook niet dat mensen dan niet meer mogen kijken. Maar het, ja, je moet het zelf ervaren. Hoor. Het is gewoon een heel... Heel andere ervaring. En het is vanaf zeg maar, de zijkant ook heel grappig om te zien. Het is, je kan het een beetje vergelijken met uh, hoe de silent disco uh, werkt. Ik weet niet of je dat kent, mm -hmm. dan is iedereen met een koptelefoon op. Als je aan de buitenkant staat, ziet het er heel grappig uit. En je hoort mensen uh, meezingen met muziek. En hier ziet het er ook heel anders uit. Mensen. Ja, gaan heel anders dansen en veel meer met elkaar en, en, en uh, uh, op, op tast met elkaar dansen. En ja, dat heeft gewoon een heel ander effect. Dan want, je... je gaat veel meer met elkaar dansen, zeg je. Want, want wat ik me dan voorstel, als iedereen een blinddoek voor heeft, dan bots je toch allemaal tegen elkaar op. Ja, daar moet, moet je even aan wennen, dan moet je je aan overgeven. Dus je moet eigenlijk en... iedereen om je heen de, de hele tijd aanraken. Van ook, ik moet niet uh, tegen iemand aandraaien uh, bijvoorbeeld. Nee, kijk. Je kan altijd even je bril afzetten of... Uh, ja, maar dan uh, is het effect weg natuurlijk. He, echte ja, blinden mensen kunnen dat ook niet. We, we zorgen ook dat de zaal ook... zeg maar, uh, uit zichzelf al vrij donker is. Dus dat je niet... Uh, dat je niet te, te makkelijk dingen ziet. Maar kijk, het, je, je, je zou denken... mensen botsen tegen elkaar... maar iedereen gaat heel vriendelijk dan met elkaar om. En... Uh, uh, ja, je, je moet vertrouwen op, op mensen. Dat is, dat, dat is een groot deel ervan. Uitgaan is ook wel een beetje liefde. Ja, precies. Het Ont hoeft niet allemaal hard. En, uh, en, uh, ja, nee, maar en, ik, nee, ik bedoel meer, als je, als je elkaar niet ziet... dan wordt dat wel een stukje lastiger, die liefde, lijkt me. Nou, uh, liefde is toch niet alleen met maar ja, zien. Het oogcontact maken, dat is misschien wat lastiger. Maar dat doe je dan aan de bar of... Ja, dat doe je dus, nu dus met een, een schouderklopje bijvoorbeeld? Ja, kijk, je moet natuurlijk uh, opletten. Er, er, er, er moeten geen vervelende handtastelijke dingen uh, gebeuren. Maar dat, ja, dat is onze ervaring, dat, dat eigenlijk helemaal niet gebeurt. Maar als ik het zo uh, bekijk, niet. is het ook eigenlijk het perfecte feest voor iemand die niet kan dansen? Ja, bijvoorbeeld. Je kan je helemaal laten gaan op de dansvoer en, en niemand iets ziet, bij wijze van spreken. Heeft u het zelf ook al gedaan? Ja. En wat was uw eigen ervaring? Nou, dat je, je gaat veel meer op in de muziek en je, je raakt toch in een soort uh, trance. En het, het is niet zo dat je de mens om je heen uh, uit het oog verliest, uh, letterlijk uh, gesproken. Want je, je bent wel samen daar op die dansvoer, maar je, je gaat gewoon veel meer op in de muziek. En je gaat, uh, uh, je, gaat je er meer op concentreren en uh, je gaat randactiviteiten, uh, zoals... Praten en kletsen en rare dingen die zullen anders gaan dan, dan normaal. Dus het is gewoon met een ja, net een andere invalshoek uh, beleef je dat. Daan Deet Meijden. Is... Ja. Eén van de initiatiefnemers van de Blind Disco. Op 22 december in de Sugar Factory in Amsterdam. We zullen het afwachten. Dank u wel voor uw tijd. Ja, juist. bedankt. Voor de laatste keer vannacht schakelen we naar onze nachtdienstcollega Zwarte Piet. Ja, En we moeten niet te hard praten, want hij staat op dit moment in een huis. Goedemorgen. Ja, een hele goedemorgen. We moeten een beetje zachtjes aandoen nou. Ja, in welk huis staat u nu? Ja, ik sta hier nou in een, in een rijtjeshuis. Een heel gezellig huisje van een familie van drie kinderen en een papa en een mama. Iedereen ligt nog te slapen? Iedereen ligt nog te slapen, gelukkig wel. En ik zag net al een hond en die, die knipoogt al een keertje. Oh, hij heeft nog niet geblaft? Nee, die blijft lekker stil. En wat voor cadeautjes gaat u in hun schoenen doen? Nou, we hebben hier uh, één jongen en uh, twee meisjes. En uh, in het ene schoentje daar komt uh, straks een heel mooi uh, politie-setje... want dat jongetje is helemaal gek van politie's. En in een van de schoenen daar komt een, uh, een opmaak -setje, want dat is een, echt een prinsesje. En in de andere daar komt een teken -setje, want dat is een hele creatieveling. Maar wat nou als een van de kinderen per ongeluk naar beneden komt? Wat doet u dan als u kinderen tegenkomt? Nou, over het algemeen gebeurt dat niet, maar... Uh, wij kunnen ons heel goed verstoppen, dus ze hebben het vaak niet eens door. U neemt ze niet mee in de zakkers naar Spanje toe? Nou, nee hoor. Dat, uh, dat werd vroeger nog wel eens gedaan... maar de meeste kinderen tegenwoordig die zijn wel heel erg aardig. Heeft u dat echt nog nooit gedaan? Nee, ik zelf niet. Nee, nee, nee. Ah, dat, is, dat lijkt me toch wel een droom van een Piet? Nou, nee hoor. we belonen de kinderen liever dan dat we ze bestraffen. Hoor. En ik had net ook uh, u de vraag gesteld... En nu ben ik heel erg benieuwd, bent u ook daadwerkelijk door de schoorsteen gesprongen? Nou, zoals ik al zei, ik ben nu in een, uh, een rijtjeshuisje en dat, dat gaat wat lastiger. Die, dit huis heeft alleen maar centrale verwarming. Hoe bent u en, binnengekomen uh, dan? Ja, daar heeft Sinterklaas altijd een heel groot geheim voor, hoe dat altijd gaat. Want het, uh, vaak zo is het dat, uh, dat u dat nog wel ziet met een intocht dat we de sleutel van de stad aangereid krijgen. Ja. En daar zit een heel groot geheim, want dat is namelijk een grote loopsleutel. Daar kunnen we... ...elk huis mee naar binnen komen. Maar er zijn heel veel pieten. Er zijn er ook ja. dus blijkbaar heel veel sleutels. Ja, we hebben er een aantal op reserve mogen maken... ...die we straks dan natuurlijk weer bij de burgemeester moeten inleveren. Ah, ja. En hoeveel huizen heeft u nog te gaan uh, vannacht? Nou, het zijn er nog een aantal. Ik geloof dat op mijn planning er nog uh, een stuk of dertig staan op dit moment. En dan ben ik weer klaar. Het ja. wordt bijna licht, hè Piet? Pas op. Ja, ik moet hard opschieten. Dat, dat heb ik door. We ja. wensen u nog heel veel succes en ook fijn dat we u deze nacht mochten bellen tijdens uw werkzaamheden. De enige echte zwarte Piet. Ja, jullie ook bedankt dat je eventjes op de radio mocht komen. Heel leuk. Dank u wel. Dank u wel, Piet. Dag. Ja, het is dan wel Sinterklaas, maar de volgende feestdag staat alweer bijna voor de deur. Straks daar alles over, maar eerst Ilo, Mr. Blue Sky.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 We're Ilo, Mr. Blue Sky, hier op Radio 1. Ja, het is 5 december, maar ja, de volgende kerstfeestdag die komt dan al heel erg gauw uh, aangezet. Dat is namelijk kerst. En bij kerst wordt een mooie boom. Maar door de vorst dreigt er dit jaar een heuste kerstbomen schaarste. Er wordt opgeroepen om daarom nu al je kerstboom te kopen. Een slimmer verkooptruc vanuit de kerstbomenbranche of de bittere waarheid. Gerard Krol is penningmeester van de Vereniging voor Nederlandse Kerstboomkwekers. Goedemorgen. Een zero. Kersbomen schaarste, moet ik dat geloven? Uh, niet direct. Uh, de qua, qua schaarste, wat we her en her wat horen, uh, gaat vooral denk ik over de grote kerstboom. Op het moment dat je een boom wilt hebben van uh, 2,5 meter, uh, waar die, ja, die de kamer goed vult, mm -hmm. uh, die zijn wat schaarser. Maar de gewone meest schakbaar, wat kleinere kerstboom, maar uh, die. Ja, die is toch nog wel verkrijgbaar. Maar de, de Noordman, de bekendste kerstboom, zijn die uh, al schaars? Ja, de Noordman. De Noordman wordt in hoofdzaak vanuit Denemarken en uh, Duitsland geïmporteerd. En uh, die hebben afgelopen jaar toch nog wel wat vorstschade gehad. Niet echt de winterschade, maar de voorjaarsvorst heeft daar wat schade veroorzaakt. Uh, dan bevriezen alle knopjes, dan heeft die bruine uiteindelijk Ja, die is niet te verkopen. Dus daar is al wat schade. Uh, maar dan praten we ook vooral... Uh, ja, de grotere bomen die zijn daardoor moeilijk aan te komen. En is het nou elk jaar zo of is dit dit jaar echt anders? Uh, nee, dat is, dat is niet elk jaar zo. Dat is een beetje afhankelijk van het weer. Die, de, die voorjaarsvorst. Die doet eigenlijk het meeste schade. En dat is net op het moment dat in, in begin mei, eind april, begin mei, als die bomen uit beginnen te lopen, beginnen te groeien. Ja, als je dan net een, een, een, een fikse nachtvo nachtvos krijgt, ja, dan kan dat oorzaak uh, geven van die bruine topjes die bevriezen. Maar dat gebeurt niet elk jaar. Maar ja, dit je, jaar dus wel. Je zou zeggen, een kerstboom, nou, lekker winters, die kan echt wel tegen een stootje. Uh, en, en nou krijgen we dus eigenlijk te horen dat een kerstboom eigenlijk helemaal niet zo goed tegen de kou kan. De meeste soorten kan, kunnen wel tegen, tegen de kou. De Norman eh, echter niet. Als we bijvoorbeeld praten over de traditionele kerstboom die we vroeger al binnen hadden staan, de Pietje Abius, mm -hmm. die kan heel goed tegen de vorst. De Pietje Omorica, de, de, de, de Servische Spar, dat is eigenlijk nog de meest gangbare boom die we kennen, die eh, kan ook heel goed tegen de vorst. Alleen de Norman, nee, die kan niet tegen die vorst. Ja, nou is die voorjaarsvorst, nou, die heeft dus nogal wat schade aangericht aan de kerstbomen. Wat kunnen jullie als kerstboomkwekers zijn die hier nou aan doen? Daar kunnen we als, als kerstboomkweker niks aan doen. Uh, uh, uh, de morica en de pizza, die groene, die groene, kerstboom, die wel... Kijk, moment dat, persoonlijk heb ik zelf alleen pizza Amorica staan, dus ik geen Nogman, want die worden al heel veel in Duitsland en in Denemarken geteeld. En die Amorica, die is daar uh, niet, ja, niet, niet, niet vatbaar voor, dus uh, die bevriest niet. Nou, ik, ik, hoor, ik hoor allerlei uh, ja, buitenlandse benamingen, alles over de grens. Um, u bent uh, van de Vereniging van Nederlandse Kerstboomkwekers. Is er nog eigenlijk een verschil tussen die buitenlandse en die Nederlandse kerstbomen? Uh, ja zeker, um, ja, uh, als we gaan rondkijken wat we, vooral de supermarkten of de bouwmarkten, daar worden veel uh, nog mannen geteeld vanuit Denemarken, of vanuit die worden geteeld vanuit Denemarken en Duitsland. Als u bij de verkoper op de hoek gaat kijken, dan zult u meer de Nederlandse kerstboom uh, tegenkomen. Uh, ja, ik kies persoonlijk voor de Nederlandse kerstboom, daar zit veel minder transport en die heeft hij hiervoor. Onze zuurstof gezorgd, die heeft hier voor, het, uh, voor het, uh, de schutsplaat, voor het, veeg, uh, voor het, uh, het wild gezorgd. Want uh, je moet wel begrijpen dat een, een boom, die wordt niet uit, een Nederlandse boom, wordt niet uit het bos gezaagd. Die worden gewoon professionele wijze geteeld. Ja, maar u heeft het dus dat die hele grote bomen, die, die, die, die hebben dus een schaarste, dus ook de grote Nederlandse bomen. Ja, klopt, dat is correct. De, een aantal jaren geleden is de markt gewoon heel slecht geweest. En daar zijn, daardoor zijn uh, heel veel kwekers gestopt. Ja. En, en je moet ervan uitgaan dat een boom uh, gemiddeld acht tot negen jaar duurt voordat hij bij u in de huiskamer komt te staan. Op ja. het moment dat daar een aantal jaren niet gepoot wordt, uh, dan houdt het zin dat je, ja, die jaren die, die, die, die verliezen we. Uh, en ja, die hebben we nodig om een grote boom te telen. Als ik u nou even een eerlijke vraag mag stellen. Het is vandaag 5 december. Er wordt al opgeroepen tot het kopen van een kerstboom. Dat is toch gewoon veel te vroeg? Um... Ja, laten we eerst even Sinterklaas wel komen. En ook weer mooi naar Spanje sturen. Voordat we aan de boom beginnen, zou ik zeggen. <laughs> uh, en op uh, het uh, moment dat u ook een Nederlandse kerstboom koopt. dan heeft u toch een vers product als u na 5 december gaat kopen. En uh, een grote boom, inderdaad, het zal het moeilijker worden. Maar ik denk dat het voor iedereen wel een boom is dit jaar. Nou, dat is goed om te horen. Voor iedereen een boom, ondanks de schaarste van grote kerstbomen. Kerstboompeker Gerard Kool, dank u wel. Uh, Goedenavond of uh, <laughs> Het is bijna vijf uur en daarom dan is het uh, tijd voor het, uh, het journaal van de NOS. Uh, daarvoor zit Jury Is de benieuwd. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.